Op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen zijn drie doden gevallen bij een auto-ongeluk. vierde inzittende raakte gewond. Volgens de politie is de auto bij de afrit Haps uit de bocht gevlogen en tegen een boom beland. Bij het ongeluk zouden geen anderen betrokken zijn. De afrit is dicht. De Cubaanse president Raúl Castro vindt het strengere Cuba-beleid van de Amerikaanse president Trump oud en vijandig. Niemand hoeft Cuba de les te lezen, ook Amerika niet, zei Castro in zijn eerste publieke reactie op de plannen van Trump. Trump draaide het beleid van zijn voorganger Obama voor een deel terug. Die had de banden met Cuba juist weer aangehaald. Trump zei vorige maand reizigers strenger te gaan controleren en onder meer de handel met de Cubaanse strijdkrachten te verbieden. Het weer, wolkenvelden en vooral in het noorden en midden van het land wat regen. Verder ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen geregeld zon en een enkele bui en ongeveer 23 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon Zee Zon. Zon. Zon he! Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Tobat leeft. Alles oh. is iedere keer weer hetzelfde. Oh. Bij Tobat leeft, bij ZFM. It's gonna snow tonight I know I will be liking it So let's go Let's go Step out of the house Step into the wild. Put on that dress De fijne muziek, de 1990s. En zo schrijf je het ook 9090s. En uh, see you at the light. Ik zie je als het licht wordt, hè? Ja, precies. En het plaatje had een aantal jaar te Het is het tweede geldt voor dit radioprogramma. Fijn het toestel heeft aanstaan. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ach, we vertel u wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. En er zijn weer hele leuke weetjes. Nou, wie gaat er van start? In 1997. Ja? Uh, heeft de seriemodernaar Andrew Philip Cunanan... heeft modeontwerper Gianni Versace op 50 geleefd leeftijd... neergeschoten buiten zijn huis in Miami in Florida. Dit zijn foto's uit Miami... waar de fashion-designer Gianni Versace... is shot dead outside zijn villa op de Drive. Ze zoeken voor een white man, aged ongeveer 25 jaar... die heeft in verband met de shooting... Het is wel, wel maf. Die man had eerder... Hij heeft, het is een soort aparte... Uh, logeer, uh, geen seriemoordenaar meer, noem ik het Een passiermoordenaar of zo. Die in korte tijd heel veel mensen heeft vermoord. Zelfs ook een vriend van hem geloof ik. En uiteindelijk uh, ja, kwam hij dus door bij Vassage. Gino Vassage. Die heeft hij neergeschoten voor zijn huis. En dat was uh, puur tragie. tragedie, Puur drama natuurlijk. Deze modeontwerper in zijn kasteel. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, een jaartje terug... Uh... Zo, <coughs> so, sorry. Um, was een militaire uh, staatsgreep die uh, mislukte in Turkije. Ja. Uh, 265 mensen komen om bij dit. Uh, gebeuren. En nog steeds is het onduidelijk wie het gedaan heeft. Het, uh, ja, nog steeds uh, virtueel. Gulen wordt er naar, uh, wordt naar gekeken. Maar heel veel mensen denken ook van. Ja, dat, dat Erdogan het zelf heeft gedaan. Dat lijkt me op zichzelf of wel weer heel erg raar. Ja, zijn het militairen die zomaar iets hebben voorbereid? ze ook nog kunnen? Het, het is allemaal wel vaag. Oh. Vanavond een staatsgreep in Turkije, het leger beweert de macht in handen te hebben. Op dit. Het is wel maf om dan ook te horen dat heel veel mensen gewoon de straat op zijn gegaan. En pas geleden zag ik nog een interview met de, de nieuwslezer die uiteindelijk Erdogan via de mobiele telefoon te pakken krijgt. En dan via zijn klein microfoontje roept hij Erdogan dus iedereen op de straat op te gaan om uiteindelijk de koeplegers de, de, de, de uh, tegen te werken. Te vatten. In, nou ja, tegen de week. Er is één man die gaat pop -pop voor een tank liggen. En dan uiteindelijk. Uh, ja, zijn ze verslaan. Maar goed, wel een aantal mensen deelt. Dat is wel zo. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? In 1965 is de eerste uitzending op het tweede Nederlandse televisiekanaal. voor Dag Nederland 2. Ja. Dat is heel lang geleden. Dat is al. echt lang geleden. Het is uh, mijn geboortejaar. 1965. Dat Nederland 2. Ik heb nog gezocht of er nog beelden ervan van, Maar ik denk dat het te duur was om die beelden te bewaren. Moest oh, okay. Er moest weer overheen worden opgenomen. Ja, vaker. Dus vaker. In 2011 is er brand bij de zendmast van Smilde. En dat is wel, wel heftig. Ja. Ik weet niet, kan, je die, kan je die brand nog herinneren? Ik kan hem nog herinneren. Ja, precies. Op 15 juli bro, bro, begon er brand. Twee uur in de middag. Ongeveer 180 meter hoog. En uiteindelijk ja, is de, de boven... Uh, mast naar beneden geklapt en uiteindelijk uh, ja grote grote benden natuurlijk en nog steeds hebben ze last met ontvangst hier en daar dat was bovensmeel. Uh, boven smeel of smeilde zendmast oké okay, wat gebeurt er nog meer ja in uh, 1099 uh, vond uh, tijdens de eerste uh, kruistocht uh, wordt uh, uh, Jeruzalem in beslag genomen oké okay. dus dat was de eerste kruistocht uh, ooit uh, ja, ik heb er ook een stukje zitten lezen. Maar het is een moeilijke materie. Zeg. En ik geloof dat het, het waren met boeren. En met, met, met ridders. Of soldaten eigenlijk. Ja. En de boeren die waren met een hele grote groep. Dat waren eigenlijk bijna de eerste vrijwilligers. bijna. Die werden vrijwillig gevraagd om mee te gaan. En uiteindelijk de boeren kwamen geloof ik de stad niet in. En uiteindelijk de ridders wel. En er waren bij de boeren natuurlijk heel veel slachtoffers Omdat die gewoon niet zo getraind waren. Die hadden ook alleen schoffels mee. En, en ja. pikhouwelen of hoe noem je dat schoppen. Meer niet... Nou, een hele slagweld geweest. Dat ging toen weer over nou, bijna miljoenen soldaten. Weet je. Dat gaat dan echt niet om een elite-clubje. Maar dat gaat echt over tientallen duizenden mensen die naar te strijden trekken. Goed, tot zover. Of had jij nog iets uh, uh, nee, Ik heb alleen dat in 1869 dat Hippolyte Meijs Mourier... die heeft uh, ook trooi verkregen op margarine. Dus toen werd de margarine was uitgevonden door hem. Uh, nou, voor, pas. De, dat is best wel een tijdje geleden. Ja, hij, en 18... hij heeft... Hij, een patent in 1871 voor 60.000 euro heeft hij nee 60.000 Franse franken verkocht aan het Nederlandse bedrijf van Anton Jurgens, een van de pijlers onder het later Unilever. Oké. Okay. Dus 60.000 franken, dat was in die tijd al wel heel veel, hoor. Ja, dat is zeker waar. voor die tijd. Ja, goed. Margarine. Het is een gewoon botersubstituut. Gewoon boter toch? Ja, nee, hij mengde een rundvetfractie met magere melk. Oh! Okay. En daardoor krijg je een stabieler product dan traditionele boter. Oké, okay, goed. Dat is, ja, dat, dat is voor onszelf zo vanzelfsprekend. Margarine is toch boter? Nee, yes. het is geen boter. Het is net iets anders dan boter. Ja. Goed, straks de verjaardag. Wie is er jarig? Congratulations! Dat straks. Eerst even de Kings of Leon. Waste a moment. Straks nog even een stukje gebak. Maar ja, daar heeft u thuis niks aan natuurlijk. Jolande is namelijk morgen jarig. Yes. 56, hè? Huh? Dat leidt je altijd wel weer terug te horen in de stem van Kings of Leon, De broertjes. Geloof ik zijn, ja, zijn zijn broertjes geloof ik. En die zijn ook allemaal weer uh, de zoons van een predikant of zoiets. Of iemand iets, iets in het geloof uh, doet of zoiets. Maar goed, je, lijkt wel, je hoort ook wel een soort bezieling in deze muziek. Uh, um, uh, Waste a moment van uh, Kings of Leon in de zaterdagmorgen. We zitten midden in de verjaardag. Okay. De jaar we doen een kleine greep eruit. En een hele oude rot in het vak is toch wel... Uh, Rembrandt van Rijn. Ja, hij, hij, zou, al, hij is al dood, toch? Hij zou vandaag, als hij nog geleefd had... 411 worden. 400 ja. ah. ik, ik vind het jammer dat hij ja. dood is. Hij was, met drie, ja. hij was nog met 63, hè? Ja, hij is niet oud geworden. Hij is niet heel erg oud geworden. Hij is bekend ook om allerlei grote schilderijen. Oh ja, Welke, ik, ik geen flauw idee. Dus ik, uh, ik had nog wel een kozijntje wat geschilderd moest worden. Dus ja, jammer ik, dat ik, hij niet meer leeft. Ik noemde een schilder zegt hij, eh, van kozijnen, zeg je? Nee, nee, niet van kozijnen. Gek. Beetje respect, hè, voor cultuur. Man... Die schilderijen die aangekocht zijn, zijn ze nu in Nederland. Die uh, Maartje, Maartjen en... Wie waren het? Maartje en nog wat. Dus je van die hele grote schilderijen hebben in de slaapkamer gehangen. En toen kwamen ze die slaapkamer vandaan. En toen moesten ze een keer met witte handschoenen... En moesten ze echt uh, ja, de, de hele de, stad gedesinfecteerd worden. Ze zijn ruw Ja. Maar, uh, nee. maar goed, die schilderijen zijn volgens mij nu gerestaureerd. en zijn uh, naar Frankrijk, hè? want we hebben ze samen gekocht. Dat ja. Is, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Ik echt te denken hoe ze heet. Maartje en nog wat. Maar goed, wie is er nog meerjarig vandaag? Ja, uh, Ray Toro. Dat is, de, uh, uh, is een Amerikaanse muzikant. En uh, uh, liedgitarist en tweede achtergrondzanger van My Chemical Romance. Oh ja. Nou, als we toch uh, in die uh, contriën zijn. Vandaag zou je ook jarig zijn geweest. Ching Chiang. En Ching dat ik. Dat, nee, dat is gewoon een Amerikaan. En dat was de drummer van de Deftones. Uh, Deftones. Um, ja, ja, dan moet ik het toch even laten horen Deft dan. Hou je vast. Heerlijke muziek. Beetje zwaar op de hand, maar wel fijn. En jij zei, Ching Cheng, die, uh, die maakte muziek tot en met uh, 2013. Toen was hij bij een auto-ongeluk betrokken. Hij had zijn uh, gordel niet vast. En uiteindelijk werd hij ja, de auto vandaag geslingerd. En uh, nou ja, goed, hij was nog niet dood, maar hij heeft heel lang in een coma gelegen. Er hebben allerlei mensen hebben nog uh, muziek voor hem gemaakt. Geld ingezameld om te kijken of hij uiteindelijk nog er bovenop zou komen. Dat is niet gelukt. En uiteindelijk is hij uh, toch gestorven. Dus in 2013, hij was toen 42 jaar uit. Hij was de drummer van de Deftones. En het is echt mijn muziek, wat Dat zware, depressieve, kutmuziek op zijn tijd is heel fijn. Goed, wie is nog meerjarig? Ja, ik zou zeggen. Ja, Ron staat natuurlijk. Maar ik zie nou net ook, van, uh, vandaag 71, maar ik zie ook dat ze de ziekte van Parkinson heeft. Oh. Ja, dat baart me dan wel weer zorgen, want uh, ik heb mij pas iemand ontvallen, ook op 72 jarige leeftijd ziekte van parkinson en ik van, nou ja. en ze verweegt zich nu voort in een uh, rolstoel en met een stok erbij en zo. Linda Ronstedt. Laten ze even horen hoe, wat voor muziek maakten ze. Oh ja. Dat is toch uh, heel wat anders dan de Def Toons Ja, nou, ik vond dat nummer You're ja. No Good leuk. Ja, dit, dit, dit lijkt niet op elkaar hè. Dat een nummer dat heet You're No Good. En die vond ik erg. Lekker. Ik vond deze al wel aardig. Oh ja, hij ja, is een heel bekend met. Het is een, een beetje in mijn homo periode geweest, denk ik, dat ik ja, dit leuk ja, vond ja. Ja. of zoiets. Nou, ik dat nummer You're Not Good. Misschien wordt dat toch wel de keus. want die heb ik zo lang niet gehoord. Degene oh. die ook jarig zou zijn geweest is uh, uh, Ian Curtis. En Ian Curtis is van Joy Division. En hij is helaas overleden in 1980. Hij was zelf nog zwaar op de hand. Hij had ook uh, epilepsie aanvallen, dus tijdens de optredens... Uh, van Joe de Vissen moest het licht ook gedimd zijn. Er is ook zo'n persoon die eerst nog een tijdje met zijn rug naar het publiek stond omdat hij het te moeilijk vond. En uiteindelijk uh, werd het leven hem toch allemaal een beetje te zwaar. Ik geloof dat hij met zijn relatie liep het ook een beetje op de klippen. En uiteindelijk is hij dus uit het leven vandaag gestapt. Toen was hij 27, nee 23 sorry. Ach, en toen dacht ik ja. 23 is dan is daar de club van 23. Nee, 29, nee, of nee, al nee al dat is 27. de club van 27. Oh, ja. maar je hebt en, van ieder jaar een club denk ik. Ja, en Joe de Vissen, dacht je van wat voor muziek maakten ze nou? Ze zijn ooit bekend geworden met deze blaad. Love Will Never Tear Us Apart. Oh ja. Maar dat ja, was een versie ja. van In Excess. En het mooiste is misschien nog wel dit. Oh, lekkere zware. Echt de jaren tachtig sound van Joy Division En later is het New Order geworden. Zijn we muziek blijven maken. Goed, wie is er nog meer jarig? Ja, Rob Geus. de uh, Bekend van de smaakpolitie. Oh ja? ja. Hij, is, uh, hij is jarig vandaag. Oké, okay, Rob Geus. Hij wordt vandaag... 42 volgens mij. Oh nee, 46. Sorry. 46. En wie vandaag ook jarig is? Pieter Banks. Pieter Banks? En uh, hij, uh, hij is inmiddels al overleden, helaas. Hij is van 47 en hij is in 2013 overleden. 66 jaar. Maar ja, hij is ook wel bekend. Ook, uh, van, hij heeft in Yes gespeeld. Ja, yeah, Yes? Ja. Wacht even, hoor, Yes. Oh, goed hè? Ja, Yes, je kent ze misschien beter van deze plaat. Maar toen was hij er al niet meer. Dit is al wat uh, elektronisch en wat moderner. Goed, uh, hij is helaas al weer van ons weggevallen. Uh, degene die ook jarig is uh, en hij wordt vandaag 50, Ik had hem zelf ouder ingeschat. Maar niet omdat hij er zo uit, uit, oud uitziet. Maar omdat hij zoveel know-how heeft. Ik heb het namelijk over uh, Adam Savage. En Adam Savage, die kennen we natuurlijk van Midbarses. Ja, ik kijk naar uh, Marcus. Dat moet je toch kennen, ja, ja, ja. Want dit bekende geluid van Confirmed en basted En ze gaan allerlei dingen uitzoeken. Onder andere hebben ze uitgezocht. Of je zeg maar van elke dras kan ontsnappen... in een rubberboot gemaakt van regenkleding... met de lijm ook uit de jaren zestig. Of je dan aan de andere kant kan komen... of dat je toch ergens uh, verdrinkt. En ze waren binnen twintig minuten aan de andere kant. Oké. Okay. Ja, dat okay. was gewoon te doen. Wie vandaag ook jarig is, is Jacob Derwig. En dan denk je, wie is dat dan? Maar dat is dus een Nederlandse theater- en filmacteur... En hij heeft pas uh, uh, furoren gemaakt in de serie Klem. En dan was hij die Marius, was hij die misdadiger. Oh, Dan speelt ja. hij echt met vuuroren. Oh, okay. ja, ja, en Fenose heeft hij gespeeld en zo. Het is echt, uh, hij is getrouwd met Kim van Koten. Kim het. van Koten? Ja, kijk, ja. ja, leuk. Nou, heb jij nog één, Markus? Ja, Tom? de laatste die ik nog wil uh, noemen is uh, Forrest Win, uh, Whitaker. White, uh, Whitaker. Ja. Dat was hem, ja. ja. Uh, die uh, heeft onder andere de gastheer en verteller van The uh, Twilight Zone geweest. Hey. En hij heeft in de laatste Star Wars-film, Rogue One, uh, een uh, prominente rol gehad. Hij is ook geweldig geweest, als Idi Amin, heeft hij ook gespeeld. Weet je, dat hij, oh ja. Last, oh, dus, oh zeg zo'n foute film, dat? Ja, oh, wat maar er dan, allemaal gebeurde. Hoe daar? fijn is dat om zo'n film te spelen? Ja, dat is Iemand die man heeft gewoon echt onwijs een wijze massa gehad. Want hij, heeft gewoon echt, hij heeft ook nog in Good Morning Vietnam gespeeld en zo. Hij heeft echt enorm veel Good uh, Guys Good Guys ja, ja, en yeah. ja. Yeah. Yeah. Bad Guys heeft hij gespeeld. En ja, dat is en The Butler zitten. was ook een zeer goede film. Die heeft toen, Oprah Winfrey, heeft hij toen nog. Uh, gesponsord, die film. Dat over een butler op het Witte Huis. Oké. Okay. Uh, dat ken je die niet. Nee, dat zeg maar niks. zijn nou, vrouwenfilms hè, weer. Tot zover de verjarigen Zijn er veel meer mensen jarig, maar dit was een kleine greep daaruit. Het is altijd wel leuk om een klein beetje in de geschiedenis uh, de grasduinen zeg ik, altijd, te kijken van, wauw, is dat echt mogelijk? Hoe is dat nou? Tot... Jezus, goed, uh, tot zover straks nog de Zandvoortsberichten. En nog meer leuke berichten natuurlijk. Eerst, face the facts. The little ones. So full of meaning, words can be screaming The truth lies somewhere within Sin talks so clever, is never etched in stone And never hidden from sin Ja, je moet het soms onder ogen zien. Face the fact. Zo is het. Het is wetenschap. Dit is de waarheid. Face De the fact. The little ones hier in de zaterdagmorgen fijne toestel op aanstaan. Tot op tien uur slapgauw uh, haar oer En uh, de informatie. En ook nog een stukje geschiedenis. Ja, ik ben zelf een, een sukkel met de geschiedenis. Ik kan er me echt eindeloos in verdiepen altijd. In verliezen eigenlijk. In verliezen, nou, dat ja, ja, ja, ja. Dat is Ja, dat is eigenlijk meer. Uh, ja. Nou eigenlijk, het, um... ja, vertel. Ja, ik, ik wil wel wat vertellen. Uh, ja. Er was een uh, uh, bij de paus, die heeft binnen, uh, pas geleden een bordje gekregen... van de Italiaanse psycholoog en een zelfhulpboekenschrijver, uh, Salvo Noé. En de paus belooft om het uh, bordje op te hangen als geintje. Maar in essentie is het wel met de boodschap eens. En op het bordje staat dus gewoon niet zeuren. Niet zeurig, maar. Ja, in het, in het Italiaans uiteraard. Nou ja. En onder de cirkel staat dus dat het zeurverbod is bedoeld... ter bescherming van gezondheid en welzijn... En er staat ook nog, mensen die de regels schenden, ontwikkelen een slachtoffercomplex. Raken hun gevoel voor humor kwijt. En ook nog eens het vermogen problemen op te lossen. En uh, ja, uh, de straf wordt toch ver, verdubbeld als je zeurt in zijn van kinderen. En uh, er staat ook nog onder, om het beste uit jezelf te halen. Focus op je mogelijkheden en niet op je beperkingen. Dus stop met klagen en verbeter je leven. Nou, ik vind hem geweldig. Ja. Ik uh, zie al hooray voor de for the Pope, Ik vind het echt hoor. Ik, ik zie meteen al weer de, de kretenbeest. En tjaka! Ja, zo is hey, ja. wordt er bijna nog niet bij genoemd. Maar zo, die kan bijna... Ja, natuurlijk. Kijk naar de mogelijkheden. Hè? Ik bedoel... Uh, ja, vroeger, ik kan me de jaren zeventig nog wel herinneren, was het gewoon van, ah uh, oh weet je wat, die kan je kan jezelf ook af laten keuren, waarom zou je je nog druk maken, weet je ja. wel. Ik, ik heb bijvoorbeeld uh, twee buren bij mijn uh, ouders, die hebben zich alles wel gewoon af laten keuren, dat was het gewoon makkelijker, weet je wel, wat een gedoe allemaal. Tegenwoordig is het bijna gewoon echt niet meer mogelijk om jezelf af te laten keuren, dan moet je echt daar, ja, als je je pink kan optillen, dan zou je je pink optillen en daar geld mee verdienen, hè zo is het, en dan ze... is het wel weer goed. Het betekent dus in het uh, Italiaans dat vietato lamentarsi. Dus niet zeuren. Dus uh, onthoud het. Ja. Vietato lamentarsi. Kijk naar de mogelijkheden in het leven. Ja. Wat mooi. Nou goed. Uh, heb je ook nog zoiets wijs aan toe te voegen? Nou, ik heb, ik heb wel een, een, een wijsheidje. Ja? Um, er is een onderzoek geweest uh, door het bedrijf Sinatech. Dat is een, uh, een uh, internetbeveiligingsbedrijf. Ja? En die heeft een onderzoek gedaan naar uh, hoe mensen uh, uh, hun uh, internetgebruik is op. Openbare netwerken. Je hebt wel eens dat je bijvoorbeeld bij de, bij de McDonald's of bij de, bij de lokale koffiebar of zo gaat zitten met je laptopje en lekker gaat zitten werken, wat ja. bankzaken doen en zo. Mensen doen echt de gekste dingen. Het de, de bankzaken, gewoon ja, gebeuren gebeur, oh, okay. gebeur ook. Okay. Yeah. En, en mensen beseffen niet dat ze helemaal niet beveiligd zijn op zo'n netwerk. Het is een open netwerk. Op het moment dat je met een met een laptopje in dat netwerk hangt, kun je gewoon met je met, met, kan iemand anders gewoon met zijn laptopje jouw uh, laptop bereiken. En uh, dan kun je dus echt gewoon kunnen gewoon jouw gegevens kapen, alles. Maar het is um, wel het algemeen goed dit. Ik bedoel, dit, maar het zijn heel veel mensen die denken. Heel niet veel mensen. Aan. Nee, ongeveer uh, uh, uh, 53 van de, van de uh, mensen uh, zeggen. Denk er niet na bij het gebruik van... Tijdtekort. Tijd tekort. Ik ben zo druk. Ja, dat doe het nu even. Doe nou, even in ik pauze. heb dus bewust dat ik geen uh, uh, overboekingen doe via mijn telefoon en zo. In principe, via je telefoon kan geen kwaad. Zolang je niet op een openbaar wifi-signaal zit. Nee. Zolang jij gewoon... Ja, maar via... dat doe je toch altijd op je werk. Zit je wel even daarop. En dan zit je thuis zit je op je eigen. En hij pakt dus als je bij uh, zieken of wat dan ook bent... Dan pakt hij een netwerk in de buurt. Dus ben je dan al die keren onbeveiligd? Blijkbaar. Uh, ja. ja, en er is is heel... op het is steeds weer een open. Ja, netwerk, nee, nee, he? klopt. Het, het is heel makkelijk op te lossen. Ja? Uh, je kan uh, zowel voor je telefoon als voor je uh, laptop kun je een, uh, een VPN opzetten. Klinkt heel ingewikkeld. Het is in principe: download je een programmaatje. Uh, er zijn honderdduizend verschillende VPN's. Sommige betaald, sommige gratis. Ja. En dan kun je gewoon: uh, dan krijg, ontstaat er eigenlijk een, een virtueel een eigen netwerk. Waardoor anderen jou niet kunnen bereiken. Maar je kan en, wel die netwerken gebruiken om uh, te en zenden. Kun je kun je, wel gewoon, je oh. bent gewoon aangesloten op internet. Alleen je staat los van uh, de rest van het netwerk. Dus kunnen mensen jou niet bereiken. Maakt het een stuk veiliger. Dus dat moet je oh. altijd doen op je telefoon ja, en je, op je, je tablet. Nog, een, nog een ja. keer, wat moet je opzetten? Een, een VPN. Een VPN. Okay. Nou, Oké, nou, dus we, we moeten dit even gaan delen op onze Facebookpagina. Ja, dat Facebook zijn handige tips. In ja, bankzaken hou ik me sowieso niet meer bezig. Dus ik, daar kan ik niet mee op mijn gezicht gaan. Dat laat ik altijd over mijn secretaresse die ik thuis heb zitten. Die is daar veel beter in. Een mooie dame. Die krijg gewoon zakgeld. En uh, daar ga ik mee op pad. Gewoon oh, broekzakgeld. En ja. uh, daar doe ik het mee verder. Uh, en ik heb een geen, smart auto krijgt ze dan door. van je? Ik was soms wel eens een beetje verontrustend. Stel je voor als het nou zeg maar wegvalt... Dan staat alles op slot. Ja, ja. Ja, ja Dat is alles op slot. Nou, ik kan net nog binnenkomen in huis. Ik moet het nog een knopjes loop, zijn van bij mijn dood openen. Ja, zo. daar staat alles in. Daar zou we naartoe moeten gaan. Nou, ja. lekker om sowieso over te praten. We de zaterdagmorgen. <laughs> wie, wie begint ermee? Nou, daar begin ik zelf mee. Gelaten. Ja. Nou goed, uh, ja, het kan gebeuren. Het is de zaterdagmorgen straks. De Zandvoortse berichten. Hoor ik nou stemmen? Oh, ik moet even een pilletje nemen. En er is een pack. Calm down. Zandvoort. Goedemorgen. Dit is Toebak Leeft. Ja, en er een pack en het heet... Uh, uh, uh, de... 2. Oh, dat zit nog aan de plaat vast. Wat een rarigheid dit zegt. En uh, er een pack en het heet uh, Calm Down hier in de zaterdagmorgen. Het is er weer tijd voor... Het is er weer tijd voor... Les 1. Doe de schuif open. Les 2. Druk een knopje in. Les 3. Dan moet je wat horen volgens mij. Zandvoortse ja, berichten... Goed, Zandvoorts bericht is alweer half tien geweest. Leuk bericht om te lezen: dat namelijk uh, uh, bij Sarah's Beauty Salon zijn er drie moeders uh, geboren. Nou ja, nou geboren er zijn kindjes geboren en er zijn er drie moeders ontstaan. Hoewel niet voor alle uh, dames was het het eerste kindje. Ik geloof voor twee mensen, uh, twee dames waren, waar, was het een eerste kindje. En voor één iemand die had, het, uh, had al eerder een dochter. Uh, dus dat is wel grappig dat in één winkel drie dames zwanger waren. En dat ze dus alle drie in bijna dezelfde week een kind hebben geworpen. En uh, dat, dat was bij Be Saris beauty, beauty salon. En dat gaat over Sarah, Lucienne en uh, Ashley hebben dus uh, alle drie een baby gekregen. En op maar... de foto het ziet er leuk uit. hoor. Hoe is... werkt dat dan precies? Um, uh, zeg maar, er wordt dus een, een, een baby geboren ja? die gelijk ook weer een baby uitwerpt? Nee, nee. nee, nee, nee. het waren gewoon drie drie collega's? Drie collega's? Die drie collega's, gewoon, uh, alle drie ja. een baby gegeven? Ja, alle drie. Uh... Ah, leuk toch? Hoe kan, kan, kan, een, kan dan een moeder geboren worden? Een moeder? Ja, ah, oké. Okay. Ja, ja oké. Okay, ah, misschien ja, worden het moeders later. Ja, ik het, ja nee, maar... Ja. Ik bedoel, als, als je vader bent, is toch ook een vader geboren? Als jij vader wordt? Nou ja, goed. Misschien een beetje moeilijk gezegd. Goed, tot zo. Tot zo. Ja. Dit bericht. Wat zijn er nog meer voor berichten? Uitzondvoer. Ja, ik heb wel wat evenementjes. Er is morgen... Oh, ja. uh, vandaag is de boekenbus met Bert Wagendorp op het Badhuisplein. Maar dit weekend is er ook uh, uh, een uh, Frisbee gebeuren. Een Frisbee. Frisbee. Ja, dat is. God. Ik ben een hele krant aan het ritselen. Dit is het fr Freestyle Frisbee toernooi op het Zandvoortse strand. En uh, dat is dus eigenlijk de hoogte van het Palace Hotel. En het is de Amsterdam Jam 2017. Dat is een internationaal freestyle frisbee toernooi. En dan ga je frisbees naar elkaar toe gooien en ja. dan achter je rug langs en uh, onder je been door en dat soort grappen allemaal. En als het heel erg slecht weer wordt, dan uh, wordt het uitgeweken naar de Corvus Sporthal. En, en dan kan je uh, natuurlijk ook prima uh, frisbee te sporen. Ik heb ook wel eens frisbee uh, golf gedaan, dat je in zo'n uh, korf moet oh, gooien. Ja. ja, leuk is dat. Die uh, ik... gezin zoiets. Ja, dat vraag je ook af. Dat vraag ja. je ook af. Goed. Nou, iedereen is blij. Namelijk, de Watertoren is er een hoop over te doen natuurlijk. Ze zijn nog steeds bezig met het plan. Wat voor plan gaat het worden? En die zijn niet allemaal over eens. En zo. Maar goed, ze hebben ieder geval, ieder geval de, de Zandvoortse vlag ieder geval op de Watertoren geplaatst. En hiermee zijn heel veel mensen blij. Zo van, nou, dan ziet het er ieder geval iets beter uit. Ja, heel klein vlaggetje. Nou goed, het is wel de trots een beetje. En verder nog wat andere berichten is dat uh, ik las iets over uh, even kijken, uh, uh, wat nou, ja, een bommelding bij De Kei. Maandagmiddag rond 2 uh, uur kwam de politie een melding binnen van de woningbouwvereniging De Kei. Is, uh, in Nieuw-Noord is dat. Ze hadden bedreiging binnengekregen dat er aanslag zou worden gepleegd. Dat er explosieven in het pand zouden zijn. Er werden verschillende bedrijven werden, uh, ontruimd. Behalve de VOMAR. Die werd niet ontruimd. Daar waren mensen gewoon aan het winkelen. Dat was er vlakbij. En uiteindelijk hebben ze dus kundig door het pand heen laten lopen. En toen bleek dat er geen bom te zijn en om vijf uur... Er is niks aan de ja, Er is geen bom of Nee, zo. toen bleek dat er geen bom te zijn. Er werd alles vrijgegeven. Dus dat nou, was allemaal wel even spannend bij de kei. Waarschijnlijk een ontevreden bewoner, denk ik dan. He? Dat denk ik zelf. Die denkt: ik, ik krijg geen aanpassing. Ik zal eens even de, de boel... Uh, uh, een beetje onrust. Uh, ja, we zouden graag wat meer informatie ervan hebben. Dat weet okay. ik wat zeker. Is. Vertel, wat gebeurde er nog meer? Ja, en er was een uh, steekpartij op het gasthuisplein. Zaterdagnacht rond, uh, uh, ja, net even, uh, net even voor de half uh, één, is een uh, 19-jarige zandvoorter... op het gasthuisplein in zijn nek gestoken. Dat is ook wel een nare plek. Uh, de dader ging er direct vandoor. En het slachtoffer is uh, volgens de getuigen de hoek omgerend om uh, hulp te zoeken. Na een, onder, uh, na een zoektocht uh, door Zandvoort heeft de politie uiteindelijk een 26-jarige verdachte aangehouden. Gelukkig. Ja, uh, hartstikke goed. Okay. Uh, uh, verder, uh, mocht je nog uh, dat weekend hebben gemist van de British Weekend. Ik vond het zelfs wel leuk toen ik vorige week zaterdag Zandvoort uitreed. Er stond er Brexit. Ja, mooi hè? Brexit. <laughs> Serieus? Ja, ja nice. dus dat was heel leuk bedacht. Uh, er is een sfeerimpressies van uh, de Brexit. Of van de Brexit, niet van de Brexit. Van de uh, British Weekend. In ja, dat was erg leuk. Dat is ja, allemaal je, erg je leuk. Jij hebt het meeste meegemaakt... Ja. Uh, uh, Engelse taxis reden. Een dubbeldekker was er. Dus natuurlijk waren er van die... Nou, soldaten wilde ik zeggen. Maar van die hoge mutsen waren er. Zie ja. ik, hier. En overal als je overstok uh, stak. Zo uh, van look left. Weet je want, Omdat Engelsen altijd uh, problemen hebben. Oh, want ja. die, die, die kijken altijd naar uh, rechts. Of er wat aankomt. Weet je Mo moet, uh, Moest Moet je ook... Uh... Aan de andere kant rijden? Ja. Nee, dat hebben ze niet gedaan gelukkig. Nee, dat hebben ze wel over gedaan. Dat ging te ver, maar dat, ja. dat is wel uh, een grappige greep. Goed, tot zover de zandvoedsberichten, dames en heren. Ja. Zullen we even, gewoon even uh, een moppie muziek doen? Ja, weet je wel? Want kom... die, ik vond die roundabout die je net even draait... vond ik wel leuk. En ik denk. Uh, uh, omdat hij uh, Pieter Banks, hè, die zat daarin, toch? Ja, klopt. Yes. En, uh, die, is al nou, jarig, die is jarig vandaag. Dus, uh, uh, waar kan ik me aanzetten dan? 62. Hij leeft al trouwens niet meer, geloof ik, Pieter Banks. Nee, hij is, maar, hij is maar 66 geworden. Het is echt van een hele hij oude platenspelen. Over... Oh, dat ja. is uh, de... de, de hij wordt nu, het singeltje uh, wordt het Eindelijk wordt opgezet. hij erop gelegd. Ik ga even een stukje verder. Ja, stuur hem uh, een klein stukje vooruit. Het is de short version uh, van een langspelplaats. Ja, de het is echt short version. Oh, je hoort hem gewoon kraken. Dat is echt zo prachtig. Uh... We gaan terug in de middeleeuwen. Het zou Jessus kunnen iemand, zijn. iemand dit. koffie? Met een gebakje. Bijna. We ja, gaan een volhouwer. Roundabout. Yes. I'll be the Peter Banks zou jaren zijn geweest van Yes dus. En dit heet Roundabout. Ik moet zeggen, ik vind het toch wel weer grappige muziek hoor. Ja. Zo, sommige dingen zijn oud en gedateerd Met dit vat op zichzelf toch wel mee. Het is natuurlijk wel weer knullig om te horen. Al die uh, Hammond-orgel en die synthesizer erbij en zo. Altijd allemaal weer een beetje schijnig. Roundabout van Yes. Ja, ik vind Als uh, Jolande ja. Keuze deze week. Dit kan ik wel waarderen. Ja, Dankjewel. Linda Rond zit, ik gezegd. Nou, ja, daar ja, ga ik even koffie halen. Had ik ook oh. een beetje te denken. Want ja, dat nummer You're No Good, dat is natuurlijk echt een een vrouwennummer. Ja. He? Baby ja, You're precies. no Good. Ja, ja, precies. Dan krijgen we weer zo'n verwensing in ons hoofd dat wij als mannen weer niet goed genoeg zijn. Nee, nee. Daar ben ik ook niet echt op te wachten, hoor. Nee. Nou, goed. Oh. Oh. Nee. Nou, het leukste verhaal natuurlijk van of deze week is toch wel dat de Goa in Den Helder wilde een um, wilde een uh, nou ja een gaan beginnen in naar een wijk, een woonwijk. En ze hadden daar een pand op het oog. En uiteindelijk heeft de buurt het pand opgekocht. Voordat de COA nog actie konden ondernemen. En de buurt heeft gewoon even 5 of 6 ton. Nee, 5 ton. 540.000 euro opgehoest. 20 bewoners daar. Die hebben het pand voor de neus van COA weggekocht. Even 6 miljoen toch? Nee, 6 miljoen. Nee, gek joh. 6 ton. Bijna 6 ton. Ik begrijp 6, 6 miljoen. miljoen. Nee, nee, nee, nee. Het is een best wel oud pand ook. Ah. Ik bedoel. En, nou, dat was gewoon in de woonwijk. En uh, een van die leraren... Een van die bewoners die zei van, ja, ik heb niks tegen asielzoekerscentrum... maar niet echt vlak voor mijn deur, weet je wel. En ook niet echt compleet in een woonwijk. Natuurlijk moeten ze integreren. Inter, in integreren. Integreren. Dat hebben ze in Zandvoort ook heel goed bewezen dat het wel goed kan. Maar, uh, ja, nou, even niet in mijn wijk, dacht hij. Dus uh, dat hebben ze echt snel gedaan, hoor. Dat ze gewoon met twintig bewoners... Ja. Er is, is toch wel een papierwinkeltje voor nodig, toch, volgens mij, ja, hoor. Ja, je moet het toch goed regelen. ja. Maar er zullen vast een paar mensen die wat meer geld hebben... Die zeggen, ik schiet het voor jou wel voor... maar we moeten nu naar de, naar de, naar de, de, naar de, de papierman. Hoe noem je dat weer? Een um, accountant. Nee, makelaar. De makelaar. En de maak moeten we Goed, ja, het is bij mij ook een tijdje geleden... dat ik een huis heb gekocht, hoor. Dat is heel lang geleden. Dat Goed, is te merk, ja. zijn er weer dingen die we kunnen melden zo... op de zaterdagmorgen? Het is trouwens zonnig. Kunnen we melden? Ja, onder ja ik deze wil het even accounten. melden. Morgen is er wel een grote zomermarkt... ook in het centrum van Zandvoort. Okay. 300 kramen, attracties, entertainment. En met de nieuwe Sergeant Wilson Air Force Show. En volgens mij was dat. vasten uh, met zo'n wagen of zo. Nou, in ieder geval. Dat is in ieder geval. Ik uh, komt niet een echte vliegshow, denk ik. Oh, dat niet? Boven Zandvoort. Dat gaat te ver. Oké. Okay. Air Force, ja. klinkt dat klinkt. Dat had vorige week gemoeten dan. met de Engels-British uh, Weekend. Maar uh, er was zo vol, daar was er geen ruimte voor. Dat moet dit weekend dan maar. Goed, Marcus, wat zit je te lezen? Ja, de. Um... De grootste uh, zwarte markt op het uh, dark web. Ja. Uh, dat is zeg maar het stukje internet waar, uh, waar jij en ik niet zo makkelijk komen. Um, die is uh, opgerold. Uh, het gaat om Alpha B. Uh, ja. En er zou daar tussen de uh, 6 ton en de 8 ton in dollars uh, aan goederen per dag worden verhandeld. Al per dag. Um, ja, je kan daar van alles kopen. Van uh, uh, cocaïne tot... Uh, uh, Um, wapens, en wapens. en wapens okay. uh, alles dus um, ja hij is opgerold Alpha B Alpha. niet Alpha B dat is een band die zegt heel zoetsappig. maar Alpha B is opgerold dus uh, ja ja dat, dat is heftig ik heb zelf zat vandaag een stuk te lezen over boeren in het naar nou, het grensgebied tussen België en Nederland dat die heel veel te maken hebben gehad met ook met criminelen en uh, dat die zeg maar die hebben vaak heel veel schuren staan die wonen helemaal afgelegen in die schuren die staan echt jarenlang soms leeg en een van die boeren die is nu ook slachtoffer. Die heeft van, ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En al lag een man naast me. Een heel sympathieke man. Die zegt van, ik zoek eigenlijk nog een opslag. Ik heb wat timmermateriaal timmer en wat uh, gereedschappen. Eigenlijk moet ik dat ergens opslagen. Heb jij een, niet een lege schuur? Of ze, oh ja, ik heb wel een lege schuur. Kan je huren voor 200 euro per maand. Nou, dat had hij gedaan. En eigenlijk kwam hij nooit bij die schuur. Tot een gegeven moment op een avond toch eens even over zijn landgoed aan het lopen was... En toen kwam hij bij een schuur en toen werd hij bedreigd met een wapen. Dus als je van: Hé, hey, wegwezen, ik betaal je 200 euro, niet meer bij een schuur komen. En toen bleek dat ze daar een drugslaboratorium hadden gebouwd in oh. zijn schuur. En toen kon hij kiezen of de kogel Of ja. uh, wegwezen of, nou ja, of en zijn mond houden. En toen uiteindelijk een paar maanden later stond de politie op zijn terrein. En uh, ja, toen werd hij onschuldig aangewezen. Want ja, jij hebt het toegelaten. En dat schijnt dus vaak te gebeuren met boeren. 60% van de boeren in dat soort gebieden... wordt benaderd door criminelen... om een schuur af te staan die toch leeg staat. Als drugslab. Ja. Als drugslab. En ah, daar vind je ook heel ja. veel afval he, daar in, het, in het milieu. Ja, dat is gewoon zomaar zomaar gedumpt ergens. Dus het is uh, echt als boer zijn... dan moet je meteen aan de, aan de bel trekken. Meteen naar de politie gaan, want anders wordt alles op jouw mouw gespeld. Ach, gringig. Dus ja. heftige dingen. Heftig hoor. Goed, straks nog meer wetenswaardigheden... Eerst uh, de nieuwe single, heb ik ze gauw niet kunnen opduikelen. Ik heb het over RK Fire, ze hebben een leuke hits gehad. En dit is er eentje van, uh, de nieuwe heet, uh, I Know geloof ik. Dit heet The Suburbs. Fire. Pas geleden zag ik ze nog live. Een of ander festival dat ze op televisie uitzenden. Of via een of andere radio. Ik moet zeggen dat ik niet zwaar onder de indruk was. Maar de muziek vind ik wel zweervol. Arcadefire Suburbs. De nieuwe single heet Everything Now. Ja, die is uit. Ze komen trouwens uit Montreal. Uit Canada. Daar komen ze vandaan, dames en heren. Deze Fire. Montreal heet dat. Montreal. Ja, dat kan je weer mooi uitspreken. Bijna op zijn Frans. Ja, en ze zeggen dan die T helemaal niet, hè? Montreal. Montreal. Montreal. Hey, uh, hey, waar ga je nog op vakantie van de zomer? Ja, ik, uh, ik weet niet wat de uh, secretaris geregeld heeft. Ik weet niet eens wanneer ik vrij heb. Oh dat nee, dat moeten niet. we ook nog even onderling regelen. Ja, dat moeten we even, even onderling regelen. He? Dat is waar. Dus, uh, maar het schijnt dus dat langere vakanties niet gelukkig maken. Want uh, deze zomer trekken de Nederlanders er weer massaal op uit. Liefst een paar weken achter elkaar. Maar dat is een klassieke fout. Ja. Want uh, langer dan een week, dan word je niet gelukkiger. Nee. Dus, uh, en het, het heeft ook alles te maken uh, hoe we de vakantie herinneren. En de lengte is gewoon niet belangrijk. En we... Onthoud alleen de unieke momenten. En een week lang niksen is gewoon... Uh, langer, oh, langer niksen is is echt zo tijd. slecht voor je lichaam ik, ook. Ik, ja. ik, ik ben zelf altijd voorstander van gewoon een lang weekend. Ja, neem gewoon ja. een aantal keer de, de, de maandag of de vrijdag vrij. Ja. Of de maandag en de vrijdag. En ga gewoon lekker een lang weekend weg. Dan maar ze ben je een ook, stuk goedkoper uit. Ja. Je, en het is, het is echt... Ja, maar ik, vind ik vind het leuker. Yo, die mensen zeggen, ja, ik wil even de hele tijd helemaal niks gewoon. Even helemaal niks ja, dat is niks. Dat vind ik zo saai. Helemaal niks, gewoon. Ja, ik Met een boek ergens zitten. Nee. Ik, ik ben maar mag ik nog vertellen wat die meneer nog Nee, dat mag je niet. <laughs> wat heeft die meneer te vertellen nou, Hij zei ook, uh, de voorpunt is heel positief. Het geeft je een doel om naar uit te kijken. Oh, ja. en, uh, maar als je dus inderdaad echt wel lange vakantie nodig hebt... is dat soms omdat je erg gestrest en vermoeid was. En dan is het sowieso goed om te kijken... hoe je nu al op dagelijkse basis kan stressen en opladen. Zodat je niet alles uitstelt tot een vakantie. Dus het is goed om thuis even... Een paar dagen te relaxen. Relax in te pakken en zo. En dan te gaan. Ja. En dan, dan, dan oh. heb je optimaal die week vakantie. Nou, ik, ik pak altijd in 10 minuten in. Dan is het altijd... Uh, oh, oh, we gaan zo op vakantie. Oké, okay, nou dan ga ik even mijn spullen pakken. Ja, <lacht> ja, ja ah. dat is wel meneer. dan neem je er gewoon niet te veel mee. Het zou wel te kort kunnen zijn. Nee Mijn leidinggever die kwam als laatste. En van, ja, ik heb uh, iemand die is toch regelmatig ziek. Uh, we hebben natuurlijk ook oude lullendagen. Dat heb je ook gekregen natuurlijk nu. Ah. En die zegt van... Ja. Nou, als je zeg maar, als je niet zo lekker voelt... Neem dan gewoon even een dag vrij. dacht ik van... Oké, okay. ja, daar is het eigenlijk destijds wel voor ontstaan natuurlijk. Uh, gewoon de oude lullendagen en vrijdag ja. Om een beetje bij te tinken. Want tegenwoordig doen mensen dat niet. Die draven door, draven door, draven door. Geef het, en dan ga ik helemaal naar de, die vakantie toewerken. En dan stort ik dan helemaal in. Ja, ja. Ten eerste ben je na de vakantie ik ook nog even ziek. Dus ja, die, die oude lullendagen zijn om even te herstellen. Ja. Dus die moet je af en toe wel nemen. Daarom ik neem ik gelijk één maandag. Ja. Oh ja, wat dat heb je al verteld. Ja, hoe, hoe zwaar is dat als je zo'n verjaardag hebt. Maar goed, ik, vind, ik heb sowieso van tevoren eigenlijk altijd al een beetje stress met vakantie. Want ik vind met vakantie kan ik het nooit zo vinden. Ja, maar jij hebt je, jij hebt je werkbank niet bij je. En zo. Nee, ik wil altijd toch wel een klusje hebben op vakantie. Een boek lezen. Maar ja, misschien moet je dan eigenlijk zo'n vakantie gaan doen waarbij je wat kan doen. Dan moet je zo'n. Uh... Uh, De een vluchtelingenkamp gaan. En dan yes. kan je helpen en dan kan je wat handige dingen in elkaar zetten. Ik werk zetten. met uh, verstandelijk gehandicapten en lichamelijk gehandicapten. Ik heb ik, ik, elke dag al een vluchtelingenkamp, zeg maar. Ja. Oh. Nou, dat, uh, volgens mij hebben jullie het wel iets beter. Ja, nee, ik heb het iets beter. Maar ik ben wel benieuwd naar de appeltaart. Ja, die, uh, nou, we snijden straks wel aan. We ja. wilden echt wachten tot na tien uur. Ja. Dat is waar ik het net ik op in Ik wil namelijk ook op. dat er gezongen wordt. En ik wil oh ja, even, uh, ja, ja, ja, precies. Dat gaan we nog wel doen. Okay. Uh, dat is wel uh, goed idee om even te gaan zingen. Goed, Marcus, jij had toch iets ja. over uh, Crispy Crispy? Ja, ik heb het wel over CRISPR. En dat ja. is niet een nieuwe soort taart. Nee. nee. Uh, voor mensen die niet weten wat CRISPR is, het is een uh, techniek waarmee we DNA kunnen aanpassen. Um, ze zijn voornamelijk op bacteriën zo aan het testen. Yeah. Uh, ik zal er niet te diep op ingaan, nee, gaan. het is want, een moeilijke materie. Um, maar uh, wat ze in basis doen... is ze knippen... Uh, uh, DNA is uit stukjes opgebouwd. Yeah. Uh, uit genen. En um, die kunnen ze uit elkaar uh, uh, knippen. Yeah. En stukjes tussen plakken... Stukjes er tussenuit. En dan halen. Kunnen, ze, kunnen ze bewijsmateriaal kunnen ze manipuleren al? Uh, ja, dat zouden ze theoretisch gezien kunnen. Okay. Um, wel ingewikkeld. Wat ze ook kunnen doen is: ja? uh, bijvoorbeeld uh, zorgen dat mensen uh, uh, voor bepaalde ziektes geen, helemaal niet meer uh, Bevat ook uh, zijn. Ja, maar ik, bedoel, dat bedoel je dan: uh, daar gaan ze van tevoren gaan ze het DNA manipuleren? Ja, voor een dat dat kind uh, dat, dat, eruit kunnen ze, komt, dat kunnen ze van tevoren doen. Ja? Maar wat ook bijvoorbeeld een hele mooie techniek is van, uh, van, het, uh, van deze techniek, ja? is dat ze de malaria mug kunnen gaan. Oeh, uh, kijk. Nou ja, ze kunnen zorgen dat hij niet meer uh, vatbaar is voor malaria. Oké, okay, oh ja, de mug is natuurlijk niet de ziekte. Wat hij draagt, dat is ja. de ziekte. Ah, okay, nou. En dat is wel echt een, uh, een, de mooie ja, kant van ja, de techniek. Ja, dat is zeker de de mooie injectie, kant. Ze gaan allemaal injectie, die mugjes. En dan, uh, dan wordt het uiteindelijk uitgegeven. Nee, ze gaan... Wat de net... fuck. What, what? Wat? Wat ze, wat ze doen is, ze passen een uh, duizendtal uh, van die muggen passen ze aan. Ja? En daar passen ze DNA aan zodat, uh, zodat ze niet meer vatbaar zijn voor die ziekte. En die laten en, ze los? En dat die, dat, dat stukje DNA dat, dat overrult de rest van het DNA. Oké. Okay. En die wow. laten ze los. Vervolgens yeah. gaan ze allemaal voortplanten. En dan uiteindelijk, het duurt wel een tijd. Ja, maar uiteindelijk horen. zijn alle muggen. Uh, zijn, hebben dat stukje DNA. Dus. Uh, okay. Dit geeft wel mogelijkheden voor de toekomst. Ja. Dat is wel duidelijk. Ja, straks kun je gewoon kiezen. Nou, ik wil graag dat mijn baby rood haar heeft. Ja. Yeah. En uh, uh, nou, hij moet wel een beetje een mooi gezichtje hebben. Niet te dik kunnen worden. Ja, nu fantasieën je dus, gewoon uh, helemaal, helemaal op los. Dat is toch een beetje onzin. Het is mogelijk. Het, het, het is mogelijk, ja. Het is, mogelijk. ja nou goed. Uh, het, is, het is de toekomst. Alles is straks uh, te, te maken, zeg maar. Goed, laatste plaatje voor, uh, voor tien uur. Is Pieter Bjorn en John Domino's. Die zijn soms wel lekker, ja. Die grote ronde schijf van Domino's. Dat is wel. On the downtown train. Ja, ik zie ze af en toe als we de straat heen gaan. Domino's ben je honderd schijven. Vooral Hawaii is mijn favoriet. Ach, gadver, nee. Je, nee. Gaat geen, je gaat geen... Ananas op een pizza doen Dat is gewoon, dat is echt, dat kan dat, niet Dat is echt goor dat is echt, ah. ja, Ik vind het wel lekker, ananas en uh, al mijn kaas nee, Dit is ah. een beetje gewoon uh, Nee, ja. dit is, ah Dit nee, ja, stelt het, me echt een beetje teleur Ja, nee, goed, Ja, iedereen heeft zoals, uh, sommige mensen hebben een pesthekel aan kaas En vooral gesmolten kaas Maar dit is zo uh... ja, goed. Vanochtend hoorde ik ook schimmelkaas en zeewierkaas Dat schijnt er ook te zijn Laat er iemand de zee op. Die haalt een zee en die gaat er kaas van maken. Nou, het zal wel. Nou, waarom niet? waren niet? Nou, ik zeg waarom wel. Iedereen <lacht> maar lekker wat die, je moet wel lekker nemen wat hij lekker vindt. Hè? Ja, precies. Nou, vertel. Dus, zie uh, je, wat, wat, ja, nou, de, de, we zien dus wel dat de parksessies weer begonnen zijn in Haarlem. En dat zijn er uh, op 19 juli uh, heb, je, heb je ze. En dan uh, heb je volgens mij nog de 26e. En, uh, en dan volgens mij 2 augustus. De, de eerste is al geweest. Oké, okay, de parksessies. Het heeft erg geregend afgelopen woensdag. Er ja, spelen voor allerlei beentjes neem ik aan. Ja. Oké, okay, ik zie niet zo gauw welke beetje. Ik zie alleen grote aanportbiljetten parksessies parksessies. Maar ja, de, ja, de, het ja, gaat voornamelijk om de, de gezelligheid, want het is ja, gewoon een heel gezellig kaasje. in uh, de Zeewijk. Kaas, kaasje erbij, hartstikke sure. lekker. Ja, nou, ja hartstikke lekker. Is het. Straks zit in de goede morgen zon vanuit El. komt deze kant op. Het is uh, heerlijk weer, genieten van. En uh, volgende week zitten we hier weer met de alle gaan tegen elkaar aan te kijken toch ja, Ik denk het wel. Ja, ja zo wel week, Niemand gaat er op vakantie ja, volgende week? Nee, vakanties ja. doen we niet aan. Nou, pak die uren hè, Dat zit de vakantiegepool. Zo, het ritme van ZFM.